106.9. Straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Dit is Evald de Jong met het NOS-journaal.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zandvoort, Zandvoort heeft, het heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. Het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. ZFM. Met, Met nu. ZFM in de avond. What a waste of time, it all my mind. Iraq and its leaders must be held liable for these crimes of abuse and destruction. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal katraketten. Al 20 jaar. Hey touch this light. Life. Sorry about the music. Dit is 20 jaar GfM. Ceesville d'au fa de la place Dauphine et la place Blanche à Mevismin.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 Il est cinq heures, je n'ai pas sommeil. 6.9. Zie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 His heart attacks It takes a little bit of. Cause no one's looking for a savior, they're too busy. <laughs> <Save me. laughs> I seen a long snow, rain, to dry, seems a show for took a dive. Shadows in the dark Someone's getting off tonight A big red bus that's packed so tight Disappears in a trail of light Somewhere somewhere Chasing Jill. Leave my door.